Van Kamp met het NRS Journaal. In België heeft een jongen van 16 bekend dat hij zijn moeder en zusje heeft doodgestoken, zegt het pakket tegen de VRT. Van oorsprong Oekraïnse vrouw en haar dochter werden gevonden nadat de brand was uitgebroken in hun appartement in Haasrode, vlakbij Leuven. Ze bleken allebei meerdere steekwonden te hebben en de brand bleek aangestoken. Het is niet duidelijk wat het motief was van de jongen. Volgens de Vlaamse omroep verschijnt hij vandaag voor de jeugdrechter. Het gezin vlucht in 2022 uit de Oekraïne vanwege de invasie van Rusland. Hun vader bleef achter om mee te vechten in het leger. De Amerikaanse president Trump gaat de Nationale Garde inzetten... tegen demonstranten in Los Angeles. Gisteren gingen daar opnieuw mensen de straat op... bij protest tegen het oppakken en deporteren van immigranten. Er waren opstootjes tussen demonstranten en de politie... en er werd een auto in brand gestoken. De politie heeft gaspatronen gebruikt om actievoerders uit elkaar te drijven. Vier mensen werden aangehouden. Gouverneur Newsom van Californië is fel tegen de inzet van de Nationale Garde... en noemt de actie van Trump opzettelijk opruiend. De Oekraïnse president Zelensky roept de VS en Europa opnieuw op om de druk op Rusland op te voeren. Hij reageert ermee op de nieuwe Russische aanvallen op de stad Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne. Volgens de lokale autoriteiten zijn er zeker twee doden gevallen, een 30-jarige vrouw en een 62-jarige man. Ook raakten 18 mensen gewond, twee van hen verkeren in levensgevaar. De Colombiaanse presidentskandidaat Miguel Uribe is gisteren neergeschoten tijdens een campagnebijeenkomst in een park in Bogotá. Volgens lokale media is hij ernstig gewond geraakt. Politicus van 39 is een fel criticus van de regering van de linkse president Gustavo Petro. Hij is lid van de conservatieve partij Centrum Democraten die in de oppositie zit. De burgemeester van de Colombiaanse hoofdstad zegt dat de schutter is aangehouden.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 Dit is ZFM, met nu ZFM Jazz. Goedemorgen luisteraars, fijn dat jullie weer hebben afgestemd op ZFM Jazz. Het wekelijkse jazzprogramma live vanuit de studio in Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Mr. Brightside Edward Rauhorst. Wat staat er op het pinkster menu? Soulvolle en swingende jazz natuurlijk. Veel blazers, saxofonisten in het bijzonder. Maar ook big bands en veel recent werk met een sterke link met het verleden. En natuurlijk... Het favoriete item, de ZFM Jazz Top 2025 Cover-Up. De enige hitprade die tot stand komt... via alcoholritmes en kunstzinnige intelligentie. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten... en laat de jazz spirit over je neerdalen. Dan heb je sowieso een gezegend pinksteren. Bij ZFM Jazz schijnt de dus zon altijd... We openden met een recente uitvoering van de klassieke van pianist Bill Evans... Waltz for Debbie, waarbij gitarist, de Portugese gitarist Ricardo Pinheiro... de pianopartijen voor zijn rekening nam. Bijgestaan door de Italiaanse bassist Massimo Cavalli... en, ja, daar heb je hem weer, Erik Ineke op drums van de CD Turn Out the Stars, the music of Bill Evans... van een jaar of vier geleden op het uh, challenge... Re Label. Gaan we door met een andere klassieker? Luister maar. Amerikaanse saxofonist Joe Henderson was in de jaren 60 al verbonden met dat fameuze Blue Note record label. Maar raakte eigenlijk zoals vele iconen in de jaren 80 een beetje in de vergetelheid. Gelukkig maakte die een comeback, een soort van revival, maakte hij die mee in de jaren 90, vooral dankzij het Verve record label. En daarbij had Joe Henderson vooral. Uh, nam die vooral werk van anderen en gaf hij daar interpretaties uh, van. Zoals hier van uh, de muziek van uh, Antonio Carlos Jobim. Het uh, welbekende nummertje Dreamer. Uh, het komt van het album Double Rainbow uit 1994. En op piano hoorde je trouwens Eliane Elias. Nog een andere saxofonist, uh, en dan gaan we naar de huidige tijd. De Amerikaanse alt-saxofonist Owen Broder... die is een groot fan van het saxgeluid van uh, Johnny Hodges... die natuurlijk vooral bekend was vanwege zijn werk in de Duke Ellington Band... maar af en toe ook als zelfstandig bandleider optrad, uh, zeer sporadisch. Uh, je gaat luisteren naar uh, het nummertje Used to be the Duke... Uh, geschreven door die Hodges zelf uh, in 1956, meen ik. Uh, en het is te vinden op het album Hodges Front and Center Volume 2 door dus die Amerikaanse alt-saxofonist, hij speelt trouwens ook bariton-sax, Owen Broder. Used to be Duke. <middels> Duke Owen Broder op uh, Altsax, Riley Mulhercar op uh, trompet, Carmen Staaf op piano, Barry Stephenson op bas en Brian Carter op trumps. Van een album Hodges Front and Center Volume 2 van een uh, ruim een jaar geleden. Het woord de Blue Note uh, viel net al even. Um, ik ga nu naar de pianist Duke Pearson die was uh, verbonden aan dat uh, label in de jaren 60. Pianist, compo uh, componist, maar ook uh, producer. Uh, het gaf hem de gelegenheid om in 1968 een big band uh, te formeren... die zijn uh, composities kon gaan uitvoeren. Introducing Duke Pearson's big band. En uh, in die big band zaten onder meer Frank Foster, Mikey Roker op drums... Uh, Bob Crenshaw bijvoorbeeld op bas... en uh, zelfs een hele piepjonge Randy Brecker op uh, trompet... Je gaat luisteren naar New Time, A Shuffle, Duke Pearson, Big Band. Shuffle Duke Pearson Big Band. Een special warm welcome to our friends across the globe, in particular our fans in the democratic and sovereign island of Taiwan. Thanks for tuning in again. Een andere pianist uh, die ook verbonden was aan dat fameuze Blue Note label was uh, Freddie Red. Uh, maar hij slaagde er eigenlijk niet in, uh, na een paar albums voor, uh, voor dat Blue Note album, om echt door te breken, echt beroemd te worden. Hij maakte na de jaren 60 maar sporadisch wat uh, albums. Um, Reddy die was autodidact. Schreef uh, onder meer de filmmuziek voor het theaterstuk en de film The Connection. In uh, eind jaren 50. En kwam toen uh, onder contact te staan bij dus dat uh, Blue Note label. En dat resulteerde in een paar albums. Waaronder Shades of Red. Een uh, fantastische plaat. Mede dankzij het uh, fantastische, het geweldige spel van de medemuzikanten uh, op dat uh, album, uh, met onder andere Jackie McLean op uh, sax en Tina Brooks op Tenorsaks. Paul Chambers op bas, en dan uh, die geweldige drummer Louis Hayes. Het Freddie Red Quintet Shades of Red met het nummertje Blues, Blues, Blues. vormde ook het uh, tijdperk dat de uh, pop- en de rockmuziek, de jazz, uh, langzaamaan begon te verdringen. En de Engelse bassist uh, Ben Crossland die was in zijn jeugd vervent-fan -fan van de uh, rockband The Kings... en in het bijzonder van de songwriter, zanger en gitarist Ray Davis. En je hoorde uh, zijn uitvoering dus van die Ben Crossland uh, van Celluloid Heroes van het album... De Ray Davis Songbook Volume 2. Door het de Ben Crossland Quintet met onder meer Dave O'Higgins, geweldige saxofonist. Er uh, zit er ook nog een Nederlandse tintje aan, Sebastian de Krom. Uh, Nederlandse drummer woonachtig in het Verenigd Koninkrijk. Steve Loller op piano keyboards en John Etheridge op gitaar. Vrij album is dat. De Ray Davis Songbook, Volume 2. Ik zei al. Uh, veel uh, blazers, uh, veel saxofonisten uh, vandaag. We gaan uh, door met uh, Jeff Rupert. Die ken je vooral uh, ook als bandleider van de Flying Horse Big Band. Maar um, hij uh, heeft onlangs in een kleinere bezetting een uh, plaat uh, gemaakt. Um, samen met Kenny Barron op piano, Joe Farnsworth. Op drums en Peter Washington. Dus echt grote namen in de jazz. Uh, het album heet It Gets Better. Een positieve boodschap: It Gets Better. En het nummertje wat je gaat horen heet Comanche Crush, Jeff Rupert. Mm -hmm. As I walk down the street Seems everyone I meet Gives me a friendly hello I Guess I'm Just a lucky So and so The birds in Every tree Are all so neighborly They sing Wherever I Go I Guess I'm just account I'd have to confess that I'm slipping but that Oh, oh, oh, But that don't worry me Amerikaanse trompetist Danny Jonikuchi is een uh, begnadigde uh, trompetist, dus ook een zanger af, uh, af en toe. Uh, en uh, hij leidt ook een uh, big band uh, heel af en toe. Uh, op het album staat dat uh, uh, big band, die big band, Danny Jonikuchi big band, volledig in dienst van uh, vocalisten, zoals daar onder meer is uh, Hannah Gill die je net uh, hoorde in het nummertje I'm Just a Lucky So and So op het album Voices van de jaar of twee. Geleden. Blijf ik even bij trompetisten. Uh, Ian Cleaver uh, is een van de meest interessante Nederlandse jazztalenten van de afgelopen jaren. Hij woont inmiddels in New York, als ik het niet uh, verkeerd heb... en heeft net een uh, prachtig eigen debuutalbum gelanceerd, Yarn. Opgenomen in uh, de overbekende Van Gelder Studio in uh, Englewood Cliffs... in de Verenigde Staten. Blue Note tijden herleven met het uh, prachtige Tom Petwerk van uh, Cleaver... en zijn medemuzikanten. -mu um, op het album dus, Yarn. Uh, je gaat luisteren naar het nummertje Bears Dance. Ian Cleaver. The Dai The The geweldige debuutalbum Jorn, geheten van deze Nederlandse trompetist. We zitten al tegen het einde van het eerste uur. Maar ga niet weg het tweede uur. Gaan we vrolijk door. Buiten is het onstemmig binnen hier bij de ZFM Jazz Studio. Is, schijnt de zon. Dus uh, <tus> ik zou zeggen uh, blijf luisteren ook in het tweede uur. We gaan eruit met het uh, saxofoonwerk van de Amerikaanse saxofonist Nick Hampton en de Canadese saxofonist Corey Weeds, die een soort soul jazz uh, album hebben uitgebracht met een tenorsaxe battle old school, When You're Smiling. Tot zo, na de break. <middels>